De rijkste industrielanden moeten een oplossing bedenken... voor de wereldwijde overcapaciteit op de staalmarkt... zeggen Duitsland en China. Zij zien hierin een grote rol voor de G20, met daarin onder meer de EU. De Amerikaanse president Trump besloot eerder deze maand... de importheffingen van staal te verhogen. Ze moeten volgens hem een einde maken aan de oneerlijke concurrentie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 Dat ontkent dat het gisteren een ziekenhuis in de stad heeft beschoten met mortiergranaten. Bij de aanval zouden 16 doden en tientallen gewonden zijn gevallen. En wielrenner Vincenzo Nibali heeft de klassieker Milan San Remo gewonnen. De Italiaan reed weg tijdens een beklimming en wist de laatste zeven kilometer het peloton achter zich te houden. Caleb Ewan uit Australië kwam als tweede over de finish, gevolgd door de Fransman Arnaud Demare. Het weer vanavond en vannacht opklaringen bij zo'n vijf graden onder nul. Daar waait een harde Noordoostenwind, waardoor het nog kouder aanvoelt. Morgen zondag, alleen in het zuiden kan het bewolkt blijven... bij één of twee graden boven nul. Dit was het NOS Journaal. Al gaat de fietser nog zo snel? De e-bike achterhaalt hem wel. E-bike-voordeelweken bij Fietsvoordeelshop. Maximale service en tijdelijk extra voordeel.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 Een uh, IT-bedrijf. Een topmerk CV-ketel vanaf 1074 euro. Kijk op veenstra.com.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 De Lijn, met Henry Schut. Goedenavond. Op deze ijskoude avond, vlak voordat het lente wordt, hebben we de laatste loodjes van de wintersport. En er is gewoon eerder divisievoetbal. FC Twente zat al in zwaar weer. En staat ook nog achter thuis tegen Willem II. Amanassaroglu. Ja, je zou zeggen dat dat weer niet zwaarder kon worden. Maar het kan blijkbaar toch. Want Twente staat inderdaad 1-0 achter na 34 minuten. En speelt een werkelijk blabberde. Ongelooflijk slechte helft. Willem 2 heeft maar één goal gemaakt. via Simikas. Maar daarmee mag Twente zich gelukkig prijzen. 10 minuten voor rust. Twente, Willem 2: 0-1. Straks om kwart voor acht is er koploper PSV tegen VVV. En ook Vitesse tegen Heracles. Twee ploegen die heel graag Europees willen. En om kwart voor negen ook twee ploegen die graag Europees willen. Heeren Veen, maar dan zal er wel wat moeten gebeuren. Thuis tegen de nummer 4, FC. Utrecht. En dan is er dus wintersport. In Montreal is dag 2 van de WK Short Track. Sebastian Timmerman, hoe zijn ze daar uit de startblokken gekomen? Niet zo goed bij de dames op de 1500 meter. Want daar werd geen enkele A-finale bereikt. Suzanne Schulting ziek naar de B-finale. Zij werd 4 vierde in haar uh, halve finale van Ruiven. Vijfde zijn je ze helemaal klaar. En Jaren van Kerkhoff eindigde als vierde in haar halve finale. En moeten ze ook genoegen nemen met een plek in de B-finale. Tot 11 uur is dit langs de lijn. Ja, maar dan hebben die Twente supporters de kou getrotseerd. Dan staan ze daar en dan wordt er zo slecht gespeeld. Hoe kan het, hè? Ja, je, je merkt de angst die het elftal bijna verlampt van FC Twente. 36e minuut, 0-1, Twente weer aan twee voor het eerst sinds 2013... Zo lang geleden dat de Grolsvesten is uitverkocht. Geen kaartje meer te krijgen voor deze wedstrijd. En dan krijgen de supporters dit voorgeschoteld. Twente zit dus nog wel in de wedstrijd. Maar dat komt meer door Willem II dan door Twente zelf. Willem II speelt Frank en wat ook prima verder. Heeft natuurlijk dat vertrouwen van vorige week toen de ploeg PSV met 5-0 versloeg. En maakte dus ook wel een goal na een kwartier via het naar een geschutter achterin. Bij FC Twente een aanval over de rechterkant. In eerste instantie nog een matige redding van Drommel. Op is het van Tom Haaien. En vervolgens moesten ze achterin die bal gewoon wegkrijgen. Dat lukte niet. De bal bleef hangen. Sirikas met buitenkant links. Via de paal ging die bal erin. Dat was de 0-1. Daarna nog een doelbel afgekeurd. Van Willem II. Rienstra stond Dat had de arbitrage goed gezien. Maar Twente komt niet aan voetballen toe. Ze hebben één kansje gehad. Een actie van Frederik Jensen. Die schoot van net buiten de 16. Op de buitenkant van de paal. Hier komt Willem 2 weer met een voorzet. Die wordt gevangen door Drommel. Maar ook Drommel is echt aan een hele slechte wedstrijd bezig. Want die laat bijna alle ballen los. Je ziet bijna aan hem dat hij bang is om iets verkeerds te doen. En als je dat gevoel hebt, dan ga je juist dingen verkeerd doen. In een uh, frustrerende week voor, voor FC Twente. Die begon natuurlijk vorige week met die nederlaag in de derby tegen Irak. Toen werd er opgeroepen vanuit supporterskringen aan Verbeek. De trainer aan Van Hals, de directeur. Om alsjeblieft niet meer zo vaak op tv te verschijnen. En toch maar een keer die nadruk te leggen. Dat vonden de supporters althans op de activiteiten binnen de club. Nou, Verbeek en Van Hals luisterden. Een paar dagen geleden werd bekend dat ze tot het eind van het seizoen dat niet meer gaan doen. Niet meer een rol als analyticus op televisie. Maar je ziet het al aan de spandoek hier voordat de wedstrijd begint. Ze zijn hier helemaal klaar met Jan Van Hals. En ook met Gert-Jan Verbeek die niet meer wordt gepruimd. Niet door de spelers, niet door de fans. En als je ja, dat allemaal bij elkaar optelt heb je een hele explosieve cocktail te pakken. En als de ploeg dan ook nog zo dramatisch speelt... dan wordt dat er natuurlijk niet fijner op. De sfeer helemaal niet hier in dit stadion. Van de Lady nu voor Twente. Maar oh, oh, oh, oh, oh, ook hij levert zomaar in. Willem II heeft geen kind aan FC Twente. Dat hier moet winnen van Willem II... om weg te komen uit die onderste degradatiezone. Maar dat ziet er niet goed uit voor de ploeg van Verbeek. 0-1, Gold Simikas, 8 minuten voor rust. Shinky in actie op het WK, Sebas. En dan moet het beter gaan dan op de 500 meter gisteren op de kwalificatiedag. Want op die afstand, nota bene de afstand waarop Knecht volgens een wereldkampioen werd in Rotterdam. Ging hij er al uit in de kwalificaties met een beetje een lullige penalty. Maar ja, dat hoort ook wel bij de sport. De scheidsrechters zijn streng. Nu rijdt Knecht op de 1500 meter op dit WK. Dat is een afstands WK. Maar er is ook een algemeen klassement. Twee WK's voor de prijs van één. En met het oog op dat klassement moet je dus scoren. In ieder geval voor Knecht die nu naar de leiding komt in deze halve finale. Met nog zeven ronden nu te rijden. Moet je dus scoren op de afstanden waar je nog wel op actief bent. De 1500 meter vandaag en de 1000 meter van morgen. En dan via een superfinale nog meer punten proberen te grijpen. Sinky Knecht, de nummer 2 van de Olympische Spelen, op deze afstand rijdt in deze halve finale net als de Olympisch kampioen. Dat is de Koreaan Lim. Die probeert naar voren te komen. Strand voorlopig op plaats 3. En tussen Knecht en Lim in zit Samuel Girard. Dat is de nummer 4 van de Olympische Spelen. Dus de nummers 1, 2 en 4 van de Olympische Finale hier samen in de halve finale van dit WK. Op de 1500 meter en dan gaan er maar twee naar de finale. Slotfase gaan we in. Nog iets meer dan drie ronden zijn er te rijden. Met Knecht nog altijd gekopt. Nu gaan we de laatste drie ronden in. Van 111 meter lang in Montreal, dus in Canada. Net als vier jaar geleden in het vorige Olympische seizoen is hier het WK. Nu komt Girard aan de binnenzijde tot de vreugde van de Canadezen voorbij. Naar één toegereden zit Knecht op twee. En dat is niet goed, want Lim probeert buitenom te rijden. We gaan de laatste ronde in. De bel klinkt daar en Lim gaat voorbij. Gaat gelijk ook naar de eerste plek. En dan ziet het er niet goed uit voor Chinky Knecht. Hij rijdt namelijk op de derde plaats. En dan zou hij er wel eens uit kunnen gaan. Knecht gaat eruit. Lim en Girard door naar de A-finale. Kruger wordt nog derde. Ik denk wel dat Knecht nog vierde is geworden. Maar dat horen we zo wel officieel. In ieder geval geen A-finale op deze 1500 meter. En aangezien Knecht dus ook al uit de 500 meter ligt... betekent het dat hij eigenlijk al wel een streep kan gaan zetten... door een goed klassement bij dit wereldkampioenschap in Montreal. Voetbal in het buitenland, de wedstrijden die al gespeeld zijn vandaag. Tottenham Hotspur won in de kwartfinales van de FV Cup in Engeland... uit met 3-0 van Swansea... met een uitstekend spelende keeper Michel Vorm bij de Spurs... en twee doelpunten van oud-Ajaxid Christian Eriksen. Er werd ook gespeeld in de competitie in Engeland, in de Premier League. Dus Stoke City, Everton werd 1-2. En bij Liverpool tegen Watford is de tussenstand 1-0. Dan naar Spanje in La Liga, Deportivo La Coruña tegen Las Palmas werd 1-1. Ook in zijn zevende wedstrijd bij Depor geen overwinning dus voor Seedorf En Valencia tegen Alaves eindigde in 3-1. In Turkije werd Fenerbahce Galatasaray een wedstrijd zonder goals, 0-0 dus. En in Duitsland in de Bundesliga veel doelpunten... juist bij Borussia München Gladbach tegen Hoffenheim. Dat werd 3-3. En HSV tegen Hertha BSC eindigde in 1-2. Uh, ja, FC Twente tegen Willem II. Slotfase eerste helft, Arman. Schotkans voor Willem II. Haaien opnieuw laat drommel de bal los. Maar niet uh, Sol op tijd voor de rebound. Het wordt een hoekschop voor Willem II. 0-1 is de tussenstand. In Enschede de sfeer, net als de temperatuur hier onder het vriespunt. Bij alles en iedereen om de club heen. Want je merkt en voelt de frustratie bij de mensen hier uh, in Enschede. Die dit natuurlijk niet hadden verwacht voorafgaand aan dit is een hoekschop van Willem II. Daar is Frans Sol. Die raakt de bal niet goed op zijn hoofd. Maar door de wind blijft hij een beetje hangen. Straffe Noordoostenwind hier in het stadion. Het is ontzettend koud natuurlijk ook voor die spelers. op het veld die met die omstandigheden om moeten gaan. Ook met die harde wind. Dus Haaien nu voor Willem 2 Linkerkant van het veldbal wordt uit de doelmond weggehaald door Tesker. En Assaidi terugwerft ze Twente. Kan aan een counter denken. Krijgt een duwtje in de rug. En dan komt er denk ik geel aan voor Haaien. Dat zou dan de eerste gele kaart zijn van de wedstrijd. De Wiedermeij roept Haaien naar zich toe. En gaat hem die gele kaart inderdaad tonen. Ook al een wissel gezien in deze wedstrijd. Danny Holla. Moest geblesseerd naar de kant. En hij vervangen door Jelle van der Heijden. Aceri dus terug in het elftal bij FC Twente. Dat weer is uh, teruggegrepen of heeft teruggegrepen op die vijf mans achterhoeren. Daar leek Verbeek afscheids van te hebben genomen. Maar dat leek maar zo. Want vandaag begint hij er toch weer mee. Met uh, Tesker, Lam en Bijen centraal achterin. Daar zal hij het zelf waarschijnlijk mee oneens zijn. Als je hem dat voor de voeten werpt. Na afloop van de wedstrijd. Maar als ik van heel hoog op de tribune naar kijk. Zie ik toch echt drie man centraal achterin staan. En dat in een thuiswedstrijd die gewonnen moet worden. Dan zal het gaan over de beks die aanvallend moeten spelen. Maar dat kunnen ze helemaal niet. Jeroen van der Lely en Christian was Het strijdplan komt er helemaal niet uit van FC Twente. Dat één keer dus gevaarlijk is geweest. Schol op de paal van Jensen eigenlijk in de aanval. Daarop volgend was het raak voor Willem II. De eerste goal van het seizoen van Kostas Tsimikas. Na een matig optreden van Drommel. En eigenlijk de hele defensie van Willem II. Tweeënhalf minuut nog. Tot het eind van de eerste helft. Adam Maher staat achter de bal voor een vrije trap. Die Twente mag nemen. Een meter of 10 buiten het 16-meter gebied. En misschien een kans van een standaard situatie moeten komen. Wat FC20 betreft voetballen lukt het niet. Daar is Maher, daar is de kopbal en die gaat erin. Geen buitenspel, nee. Hij telt gewoon. En het is 1-1. En Thomas Lam maakt hem. Ja, hij stond zo verschrikkelijk vrij. Dat hij zelf ook dacht aan buitenspel. Maar de vlag van de assistent scheidsrechter gaat niet omhoog. En dan is het gewoon een doel. Want de vrije trap van Adam Maher. En dan komt het dus inderdaad uit een standaard situatie. Loopt goed weg. Thomas Lam net op tijd. En de buitenspelval klapt niet open van Willem 2 En dan is het een bekeken kopbal in de kruising. Prima gedaan door de vind, Daar kan de doelman van Willem 2. Timon Wellenreuter, helemaal niets meer aan doen. Wellenreuter in die geblesseerde Branderhorst vandaag vervangt. En dan is het dus gelijk in Enschede. Lam 1-1. Het is tegen de verhouding in. Maar Twente leeft nog. En uh, dat is een opsteker voor de ploeg van Gertjan Verbeek die voetballend dus geen enkele kans eigenlijk heeft gecreëerd en dan zomaar ineens Parduzza uit een vrije trap is het raak vrije trap van Maher doelpunt van Lam 1-1 in enschede dat heeft Willem 2 echt aan zichzelf te wijten hoor want de ploeg had afstand moeten nemen van FC Twente daar waren de kansen voor en ze voelden natuurlijk ook de angst bij de tegenstander maar ze hebben daar onvoldoende van geprofiteerd vrije trap nu voor Willem 2 Sol Vangt op op de achterlijn zo ongeveer. Brengt de bal nog eens terug. Weer haalt de defensie van Twente de bal niet op tijd weg. Dan lukt het uiteindelijk toch. Zitten we inmiddels in de 45e minuut van deze wedstrijd. In een uh, ijs en ijskoud Enschede. 1-1 is de stand. En gaat dat ook de ruststand worden? Waarschijnlijk wel. Laatste minuut loopt inmiddels. En Twente voelt weer een beetje iets van... Ik voel wat positiviteit nu ook weer op de tribunes. Het kan natuurlijk heel snel gaan. Want die frustratie, dat kan ook overslaan op de spelers. En dan is dit wel iets wat je ontzettend kan gebruiken. Zo'n gelijkmaker vlak voor rust. Op ook een heel belangrijk moment in zo'n wedstrijd. Als je dat uh, net voor rust doet. Dan ga je toch met een veel fijner gevoel die kleedkamer straks in. En dan weet je dat alles nog mogelijk is. Straks na rust. Nog 30 seconden. In die eerste helft er zal misschien nog wat extra tijd bijkomen. De doeltraf van Drommel is dramatisch. In de voeten gespeeld van Lief Man van de wedstrijd vorige week tegen PSV. Dan verwacht je eigenlijk... Dat hij een week later weer op aarde landt. En heel slecht speelt, want het valt alleszins mee. Liefding houdt zich prima staande op dat middenveld. Twente nog een keertje in de slotseconde. Van de Eerstelt met Asaidi. Linkerkant, Cuevas. Die zet wel nog eens voor naar Boeren. Maar hij wordt weggehaald door... Louis achterin bij uh, Willem II. Er komt nog een minuutje extra tijd bij. Ingooi genomen. C2 Twendro was Die linksbek aan de linkerkant van het veld natuurlijk ook. wilde wel naar Asseidi. Met handschoentjes aan. Asseidi daar uh, wordt toch vooral naar gekeken. Naar zijn acties. Geeft nu ook de voorzet. Kan er worden gekopt door Boeren. Dat kan inderdaad. Maar die kopt de bal ook net naast de goal. Van Wellenreuter. En die mag uh, nog één doeltrap dan gaan nemen. In deze eerste helft. Die uh, zeker niet goed was. Vooral van FC Twente kan niet. Willem 2 deed het aardig. Kwam dus ook verdiend toch voorsprong door die treffer van Tsimikas. En daarna nagelaten meer afstand te nemen. En dan opeens is het gelijk door die kopbal van Thomas Lam. Zijn derde goal van het seizoen. En gaan we zo meteen de kleedkamers op zoek. Althans, de spelers gaan het doen. Ik niet met die 1-1 ruststand. Doeltraf van Wellen Reuter. Die gaat over de zijlijn. Toch ook weer gedragen door de wind. Dat zie je. Want ja, die wind is verraderlijk hier in het stadion. De liefding kan daar niet meer bij. Ingooi voor Twente wordt er wel genomen. Maar dan fluit Wiedemeijer af voor het eind van de eerste helft. Wat een moment nog, zeg. Vlak voor Rust, die gelijk maken we eigenlijk niemand meer op had gerekend. Die viel toch uit die vrije trap van Maher. Lam komt er binnen. En zo gaan we rusten bij Twente Willem 2 met 1-1. De Italiaanse wielrenner Vincenzo Nibali heeft Milan Sanremo gewonnen. Hij zag een vroege vlucht in de finale van de koers beloond worden. Hij bleef het peloton namelijk nipt voor Gio Lippens. Jij hebt de koers van begin tot einde gevolgd. Nibali wint Milan Sanremo. Had jij daarvoor durven tekenen? Nee, had ik niet voorgetekend. Want ik was toch echt wel uitgegaan van een sprinter. Of in ieder geval een snelle man die dan nog met een groepje over de streep kwam. Zoals ja. we dat uh, vorig jaar hebben gezien. Hè? Kwiatkowski won toen voor Sagan. Nou, dat zijn op zich al redelijk snelle mannen. Philippe was toen derde. Maar die bleven wel over van, laten we zeggen, de echte sprinters. Een uh, jaar daarvoor hadden we Arno De Ma. Dat is een echte sprinter. Dus nee, dit had ik absoluut niet zien aankomen. Maar ik vind het wel heel erg mooi. Omdat het wel aangeeft dat ja, moed uh, loont. En ja. wegspringen op de Poggio is maar weinig gegeven. Ja, zou je het de perfecte vlucht durven noemen? Ja, dit was de perfecte vlucht uh, op het moment dat hij wegsprong... en de rest eigenlijk bleef zitten. Ik heb ook reacties gehoord van Kwiatkowski, van Sagan. Uh, ze hadden niet het idee dat ze er meteen achteraan moesten springen. Dat is, dat is gewoon een misvatting geweest. Want je weet als Nibali als eerste bovenkomt op zo'n klimmetje... en er is nog een afdaling van een paar kilometer voordat je bij die finish komt... ja dan weet je gewoon Nibali is de beste daler van het peloton. Dan blijft hij ook wel uit de greep van die achtervolgers. En, en precies zo gebeurde. Hij had gewoon een gat van een seconde of 10, 12 op de achtervolgers... met al die grote Grote namen erbij uh, toen de afdaling nog moest beginnen. Ja, dat gat dat hield hij eigenlijk tot uh, beneden. Ja, en dan heeft hij toch nog heel sterk gefinished. omdat die laatste twee kilometers die waren wel vlak. En dat heeft hij toch volgehouden tegen een jagend peloton. Het probleem alleen voor het peloton was dat er geen grote ploegen meer bij elkaar zaten. Dus dat al die sprinters min of meer op zichzelf aangewezen waren. En dan krijg je toch een beetje het spel... Ja, als ik het gat dichtrij, dan ben ik kansloos ja. in de sprint. En ja. daar heeft hij wel heel goed van geprofiteerd. Nou ja, een van die sprinters viel nog wel op... Hè, want er gebeurde weer ontzettend veel in de finale... zware valpartijen ook, van Cavendish. Wat gebeurde er precies? Ja, verschrikkelijk. Een hele nare valpartij. Vlak voor de Poggio. Uh, we hadden eerder wel wat valpartijtjes gehad. Onder andere André Greipel in de bevoorrading. Uh, maar die fietste gewoon verder. Die, die deed nog mee in de volle finale. Toen gingen we inderdaad richting de Poggio. En toen was er een vluchtheuvel met zo'n geel, ja een paal kun je het eigenlijk niet noemen, maar een obstakel daar in het midden. En Kevin ging daar vol overheen. En die maakte echt een salto mortale, echt met zijn fiets. Die ging finaal over de kop en kwam op zijn rug terecht. Nou, uh, Dimension Data zijn ploeg heeft laten weten dat hij op dit moment onderzocht wordt door artsen. Uh, dat ze nog geen mededelingen kunnen doen over zijn uh, situatie. Maar dat zag er echt uh, heel erg naar uit uh, voor Kevin bleef ook echt uiteraard uh, gewoon liggen na die valpartij. Ja, en we zagen nog een valpartijtje in de afdaling van de Poggio waar André Greipel bij betrokken was. En daar weten we inmiddels van dat hij vrijwel zeker zijn sleutelbeen heeft gebroken. Dat heeft de ploeg tenminste gemeld. Dus ja, toch wel wat sprinters die op die manier uh, niet uiteindelijk konden ja. meedoen in de, in de echte finale, in die sprint. En uh, daarvoor hadden we ook al Marcel Kittel... En die haakte gewoon af. Daar had iedereen veel van verwacht. Want het is natuurlijk een geweldige sprinter. Hij kan over die Poggio heen komen. Maar die uh, moest eerst al lossen op de Capo Berta, Een van die eerste klimmetjes. Daarna was het op de Cipressa. Was het meteen afgelopen voor hem. En die was gewoon kansloos. Omdat hij dus niet goed genoeg was. Ja. Bij ons is het lekker koud vandaag. Uh, hoe was het weer daar? En wat voor rol speelde dat? Ja, wisselend, de start was ongelooflijk nat. Het bleef ook regenen. Toen werd het weer droog en aan de kust kregen we ineens weer een paar regenbuien voor die renners. Daarna werd het droog en toen bleef het droog tot in Sanremo het gekke is. In Sanremo is het gewoon de hele dag droog gebleven met een gaatje of 12 of 13. Dus dat viel eigenlijk nog wel mee. Het betekende gewoon dat er in de finale in ieder geval korte broek, korte mouwtjes kon worden gereden. En dat de renners gewoon in elk geval een uitstekende finale konden rijden. Trouwens, in die Kou en in die regen in het begin, 264 kilometer lang, heeft een Nederlander in een kopgroep gereden. Dennis van Winden, dat moet toch ook wel even vermeld worden. Die reed een paar jaar geleden nog vlot door Jumbo. Die moest daar weg, kreeg geen nieuw contract. Ging voor de Israel Cycling Academy rijden, een ploeg dus uit Israël. Ploeg die een wildcard heeft voor de Giro, dat is nog wel even het vermelden waard. En uh, ja, die heeft dus in die kopgroep met acht anderen, heeft hij het uh, 264 kilometer lang volgehouden. 30 kilometer voor het einde kwam er een, uh, kwam er een einde aan die vlucht. Dus uh, die heeft zich wel laten zien in ieder geval. Was ook eigenlijk een beetje de enige Nederlander die we echt hebben gezien. Want de beste Nederlander werd Jos van Emden, 24ste. Vlak daarachter Tom Dumoulin. En de beste sprinter, Nederlandse sprinter, waarvan we misschien nog wel iets hadden verwacht. Danny van Poppel, die eindigde als 55ste op één minuut. Die is er dus gewoon afgegaan op de Poggio. Maar ja, jaar is nog lang hè, dat scheelt. Ach, het jaar is lang en we hebben al heel veel mooie overwinningen gezien. Hè? Onder ja. andere die vijf zegers van uh, Dillen-Groenewegen. En dat vond ik wel het grootste gemis in deze Milaanse remo. Ik had heel graag Groenewegen gezien in die finale. De wielenlente is begonnen. Dankjewel, Gioop. En de wintersporten lopen op hun einde. Het is zo'n kruispunt in de sport. In Minsk, in Wit-Rusland, wordt dit weekend geschaadst voor de laatste wereldbekerpunten van dit seizoen. Dat betekent dat ook de prijzen om het eindklassement verdeeld worden. Niet iedereen heeft daar nog zin in, maar toch best wel veel toppers zijn nog afgereisd. En Steven Daleboud ook. Steven, goedenavond. De voorprogramma was het vandaag. Ja, was uh, die duizend meter bij de mannen, nou laat ik zeggen, het meest prestigieus? En dan met name de slotrit. Ja, daar werd vooraf toch wel het meeste naar uitgekeken, hoor. Kjeld Nuis, die eventueel nog die wereldbeker van dit seizoen... ...duizend meter op zijn naam kon schrijven. daar was hij wel van Lorentzen. Kjeld Nuis moest zelf winnen en Lorentzen moest minimaal... Of uh, maximaal derde worden, hoe je het bekijkt. Derde dus, of lager. En dat is precies wat er gebeurde. Ze reden tegen elkaar. Kjeld Nuis, ja, die reed eigenlijk best nog, wel, uh, best nog wel sterk, ook al was hij verkouden geweest. Uh, goede, goede eerste volle ronde van uh, 25-1. En vervolgens die slotronde leek hij toch wel in de problemen te komen. Maar hij, uh, hij hield Lorentzen dus van zich af. En nog belangrijker, Lorensen was ook uh, 500 van de seconde langzaam met een kai voorbij. En werd dus derde. En Kjeld Nuis, uh, die gaat met uh, de 15.000 Amerikaanse was het dollars naar huis. Ja, en zo was hij dus niet voor niets afgereisd voor nog één ritje. Hij haalde het net. Het verschil was uiteindelijk heel klein. Ja, zeker. Ja, dit had ik nodig, ik moest winnen en hij drie alleen. Dat ik dit vandaag kon, uh, sta ik echt versteld van waarom? Nou, Voel me gewoon niet super meer en uh, dat is natuurlijk logisch, maar ja, afgelopen week best koud geweest en ik heb gewoon nieuwe uh, buizen. Hele week opgetraind, dat voelde heel goed. Dus ik zat echt zo na. ik hoop maar dat het genoeg is, ik hoop maar dat het genoeg is. En ik was, uh, was net aan, maar goed, ik ben uh, positief verrast. Ja, inderdaad precies, uh, precies genoeg overgehouden, uh, maar je vertelde al, je bent verkouden geweest, ja, je komt hier alleen heen voor, voor deze race. Hè. Was het lastig om je op te laden? want je hebt al zoveel meegemaakt dit seizoen? Nee, uh, dat vind ik echt niet lastig. Ik ben gewoon, uh, ik sta altijd gewoon gemotiveerd aan de start, anders kan je gewoon beter niet starten en... Dat is wel mijn motto en ik, ik ga er altijd voor en ik wil dit ook echt doen. Nou zou ik zeggen, nu lekker met vakantie. Heerlijk, ja. Waar zien we jou volgend jaar terug? Want um, er gaat natuurlijk van alles gebeuren in schaatsen. Jouw ploeg blijft, maar blijf jij bij jouw ploeg? Um, ja, ik heb nog geen contract, maar uh, ik ga gewoon de komende weken alles even op een rijtje zetten wat goed is. En... Heb je aanbiedingen? Ja, die heb je Ja, maar goed, uh, nogmaals, ik heb daar nog niks mee gedaan. En... Uh, of moet je gewoon zeggen, ja, uh, dit ging zo goed de afgelopen jaren, uh, never change a winning team? Uh, dat heb ik ook wel een beetje. Ik, heb natuurlijk, ik zit nu acht jaar bij Jack en voor mij is gewoon het allerbelangrijkste dat ik volgend jaar iets heb waarbij ik 100% weet dat het de beste omgeving is voor mij om alles uit mezelf te halen. Want uh, ik heb nu um, vier belangrijke races gewonnen in twee jaar. Twee keer wereldkampioen, twee keer olympisch kampioen en uh, ik, ik, uh, ik denk dat het nog beter kan. Dus dat is gewoon een super lekkere uitgangspositie. Alleen ja Waar dat precies gaat zijn en met wie, dat is gewoon nog niet zeker. En, ah, dat zal de komende weken wel, uh, wel goed komen en allemaal op zijn plek vallen. Je noemt een rijtje resultaten wat jou betreft dit seizoen. Je vergeet er nog één. In ieder geval vandaag, de wereldbeker. Oh ja, leuk ja. Ja, zoals ik zei, het is kerstvogeldaad. <laughs> ja, leuk ja. Dat is inderdaad wel een beetje wat het is hè, bij die wereldbekerfinale daar. Wat denk jij overigens over zijn toekomst, Steven? Enig idee? Ja, dat lijkt me. Dat, dat is wel onduidelijk hoor. En uh, Kjeld Nuis, die, ja, die heeft, hij heeft natuurlijk gewoon hij heeft meer keuze nu na zo'n succesvol jaar. Uh, en dat is misschien ook wel een soort van luxe probleem. Want hoe meer keuze je hebt, hoe lastiger het is om te kiezen. Uh, hij geeft zelf ook al aan: ik wil kiezen voor kwaliteit. Want hij heeft het nu nou eenmaal gewoon goed gedaan in de situatie die hij nu zit. Maar ja, er kan ook iets anders bij kijken. Er zijn waarschijnlijk gewoon meer mensen die aan hem trekken. En misschien wil hij wel gewoon meer geld. En uh, ja, dat ja. moet zich allemaal een beetje uh, uitkristalliseren. Ja, praat we ja. zo dus verder met ja, je, ja, van het moment, ja. ja, we praten zo door. Hopelijk met een iets betere verbinding, want die hapert nogal. We gaan even naar Montreal. Daar is het allemaal luid en duidelijk verstaanbaar, Sebas. Twee Nederlanders in de baan. In de B-finale 1500 meter voor de vrouwen. En die B-finale is net pas begonnen. We hebben nog tien ronden te gaan. Ja, de B-finale dus geen A-finale voor de zieke Suzanne Schulting. Het is wel knap als je ziet hoe de Olympisch kampioen op de 1000 meter, zo gaan we haar vier jaar lang natuurlijk aankondigen... zich door dit toernooi heen worstelt. Want ze lag zelfs gisterochtend nog gewoon met koorts... en met griepverschijnselen op bed. Maar ze doet dus toch mee... En ze rijdt nu in deze B-finale niet als enige Nederlandse. De andere Nederlandse is Jara van Kerkhoff. Nou, die pakte zilver en brons op de Olympische Spelen. Dus kijkt ook met goed gevoel terug op dat toernooi in Gangneung. In het geval van ook de short-track schaatsers. En dat betekent dat ze nu in deze B-finale, als ze nog een beetje mee willen doen... in het klassement voor de wereldtitel, eerste of tweede moeten worden. De top 6 komt dadelijk in actie. En dan blijven er nog twee en één punt over voor de nummers 1 en 2. in deze B-finale voor dat algemene klassement mensen. Ze doen er wel van alles aan. Met Van Kerkhoff in tweede positie. Achter de Hongaarse Jasapati. En daarachter zit dan Suzanne Schulting. Naar buitenom komt Jinji Li uit China. En die heeft nog heel veel snelheid over. En die komt met een hoop uh, hoog, verschil, hoog, hoog snelheidsverschil naar voren gereden. Gaat ook Jasapati voorbij. En ligt dus nu op kop. Als we de laatste vier ronden van 111 meter ingaan. En Van Kerkhoff probeert om aan de binnenzijde Jasapati voorbij te gaan. Maar op het moment dat ze aanzet een beetje wegglijdt. Waardoor ze ook die aanval moet Staken. Sterker nog, daar komt Schulting weer voorbij gegleden. Zo is Schulting op dit moment de beste Nederlands in de baan. Maar wel op plek drie. En daar heb je dus helemaal niets aan met het oog op dat algemeen klassement. Lee nog altijd aan de leiding. Jasapati tweede. Schulting rijdt andere lijnen. Zoekt naar een gaatje om de Hongaarse voorbij te gaan. Laatste 111 meter erin. Ze gaat de Hongaarse voorbij, maar gebruikt wel daarbij haar rechterarm een beetje. En dit wordt zo'n moment waar de scheidsrechters naar terug gaan kijken. Lee wint de B-finale. Schulting voorlopig tweede... Maar dat uh, voorlopig, zeg ik er toch eventjes met een uh, klein uitroepteken bij. En als zij eruit gaat, dan gaat dat ene puntje naar Jara van Kerkhoff. Want die komt als derde over de streep. Dus in ieder geval één puntje behaald voor het klassement. Door een Nederlandse, voorlopig dus Suzanne Schulting. Maar ik zag wel een klein elleboogje bij die Inam-manoeuvre. Het zal wel naar Van Kerkhoff gaan, toch? Want daar gaat alles naartoe dit seizoen wat betreft ja, ja, die, voordeeltjes. Ja, die gaat wel uh, inderdaad met heel veel voordeeltjes door, ja. uh, door dit Olympisch seizoen heen. Maar ja, dat hoort bij de sport. Ja, ook dat. Terug naar de lange uh, Steven, we hadden de man op de duizend ja. meter gehad. Drie kilometer voor vrouwen. Een onverwacht succes, toch eigenlijk nog voor Antoinette de Jong. Want er was rekenen vooraf of het nog kon lukken, die wereldbeker winnen. Aha. En het gebeurde. Hoe gebeurde het? Ja. Ja, nou ja, ze, ze wisten inderdaad wel dat dat kon. maar ik had er ook niet helemaal op gerekend. En het gebeurde omdat Blondin in feite... nou ja, wat was het, 1500 of zo tekort kwam. Uh, en Blondin die stond bovenaan uh, aan die lijst aan de wereldbekerstand. En uh, ja, ze kwam 1500 tekort, het op derde plek. Antoinette de Jong zelf natuurlijk reed gewoon de beste, beste tijd. Die deed alles goed. En uh, die pakte daar uiteindelijk nog, uh, nog een flinke prijs mee dit seizoen. Ja, en daar is ze uh, na een seizoen met ups en downs... waarin het vooral in het begin van dit seizoen heel erg goed ging. Vandaag uiteindelijk heel blij mee. Ja, ik ben zeker blij. Het uh, was wel een moeilijk ijs. En ik dacht van tevoren, ik wil gewoon een uh, echt goede race rijden. Hier gewoon het seizoen goed afsluiten. En uh, ja, ook al ging het niet altijd even makkelijker tijdens de rit. Ik uh, ben wel echt blij dat ik, hem, uh, dat ik hem heb gewonnen. Wat in eerste instantie toen jij voor de streef kwam, was je helemaal niet zo tevreden volgens mij. Nee, maar als je zulke tijden ziet, dat, uh, dan denk je van wow, ik had willen rijden. Maar met, met dit ijs is het, uh, is het best wel snel. En, uh, ja, in de training voelde het best wel goed. Best wel snel. En, maar ja, je weet nooit wat er uh, natuurlijk in de wedstrijd gaat gebeuren. En uh, ja, ik zat in de tweede bocht direct al in een gat. Daar in de binnenbocht. Toen dacht ik ook al van, oh shit, zijn of... Een gat. Ja, er zit zo'n gat. Dat gat wat ze gerepareerd hebben. Ja, ik weet niet of ze dat gerepareerd hebben. Maar er zit wel... nou, ik zag ze daar met zo'n ding aan blazen. <laughs> Maar uh, toen zat ik in de tweede bocht, zat ik er direct al in. Toen dacht ik, uh, toen dacht ik bij Rutger ook zo van, ja, je had het gezegd tegen de ding. Ja, en ik rijd er gewoon doorheen. En dan, uh, maar verder ben ik echt uh, wel blij met mijn rit. En dat ik hem hier gewonnen heb en dat ik ook de World Cup gewonnen heb. Dat, is, uh, dat was het doel. En dat heb ik gehaald. Ja, een mooie dag voor uh, Antwerter de Jong. Een stuk minder mooie dag, Steven, hè, voor Linda de Vries. Carrière afgelopen ja, ja. met een blessure in benen ja, zij is nooit geblesseerd, nooit, nooit ziek. Zij heeft zich nog niet afgemeld volgens mij voor een wedstrijd en ze kondigt haar afscheid aan. Een week geleden zou vandaag dus nog hier gaan rijden, doet een proestatje in de training en snijdt met haar schaats haar Achilles uh, Achillespees door en uh, ja, je moet naar het ziekenhuis. Uh, niet geopereerd, dat gaat morgen in Nederland gebeuren... waarschijnlijk of overmorgen, maar in ieder geval ja, uh, drama natuurlijk. Het had een afscheidsweekend moeten worden... en het, uh, het liep er helemaal niks uit. Morgen valt de beslissing op de 500 meter bij de mannen. Vandaag was daar ook al een wedstrijd met een clean sweep voor Nederland. Hoe moet ik die duiden ja. met toch niet de beste opkomst daar in Minsk? Nou, uh, niet de beste opkomst. Wie werd er vier? Lorenzen. Ja, dus, uh, dat ja, gaan we wel, ja. Uh, nou ja bij vijfde, een taps zesde... Um, ja, ja, goed, nee, natuurlijk. Uh, op de spelen zijn de, de 500-meter-rijders beter vertegenwoordigd geweest. Maar ja, wel weer een Nederlands podium. Hein Otterspeer wint voor het eerst een wereldbeker op de 500 meter. Uh, Rijdt op nieuw materiaal. Nou, misschien even Daal mee te maken. Dat hij nu echt de boel op de rit heeft. Um, Ronald Mulder werd derde. Dat is nog belangrijk. Want morgen is die laatste 500 meter. Lorenzen staat in de wereldbekerstand nog bovenaan. Mocht er dan morgen iets heel raars gebeuren met Lorenzen En eh, Ronald Mulder wint dan. Dan zou die werelddekenoverwinning nog naar Mulder kunnen gaan. Maar die lijkt dus gewoon naar uh, Lorens te gaan morgen... op die laatste 500 meter. Ja, en vandaag was het dus een enorme opsteker... voor uh, een man die niet naar de Spelen mocht, Hein Speer. Ja, mooi. Ja, ik, uh, het is al zo lang geleden. En is te vanger uh, aan dit jaar miste ik hem net op een honderdste volgens mij. En nu heb ik hem op een honderdste EK. Ja, ik vind het heerlijk. Hoe lang is het geleden dat jij werelddeker won? Volgens mij het seizoen uh, 2011, 2012 zelfs, dus... Ja, gruwelijk lang. Waar zit dan het verschil in? Want je zit het hele seizoen nou ja, wel 10 dus van seconden, halve seconde achter de winnaar. En nu uh, hou je iedereen achter je. Nou, zoals ik al zei, in, uh, in Souvanger en de tijd op de 500 meter. Dit jaar is het al heel erg kort. Dus dan zitten er gewoon uh, heel veel mensen dicht bij elkaar. En als ik nu net bijvoorbeeld nu die opening bij me heb, weet je wel, nu de eerste keer dit seizoen 9-7. Ja, het rondje gaat wel. Ja, en dan uh, zit je net op de goede kant van de streep. Nu kom je, als je naar de wereldbekerstand kijkt op de 500 meter, sta je nu derde. En er komt nog één afstand aan. Uh, ja, uh, wat, wat biedt dat voor mogelijkheden? Ja, goed. Ik, uh, ik ga gewoon zo, zo goed mogelijk mijn best doen. En uh, zo meteen natuurlijk eerst met de 1000. En uh, ja, de 500 uh, vanmorgen, ja, er wordt uh, gewoon weer alles of niets. En ik, uh, deze heb ik in ieder geval in mijn zak. En ik ben heel blij dat ik die al heb. En uh, ik, zal, uh, ik zal alles aan doen om het podium te halen natuurlijk. Want de derde plek is mooi in de wereldbekerstand. Dat zei Hein Otterspeer tegen Steven Dalaboud. En morgen is dan de aller, aller, aller, allerlaatste dag van het schaatsseizoen. Het shorttracker, wie kreeg die penalty, uh, Sebas? Ja, toch Suzanne Schulting inderdaad. Die innam manoeuvre aan het uh, adres van Jasapati. Was niet volgens de regels, ze gebruikte haar rechterarm te veel. Penalty Schulting betekent dat Van Kerkhoff door is geschoven. Naar de tweede plaats in die B-finale en één puntje overhoudt aan deze 1500 meter. Dat is voor Van Kerkhoff wel fijn, want die komt straks nog in actie op de 500 meter. In tegenstelling tot Schulting. Dus die weet, net als Shinky Knecht dat, uh, dat doet... dat zij uh, op twee afstanden niet in de punten gaat eindigen. En dat ze heel goed moet scoren op de 1000 meter. Om morgen nog in aanmerking te komen voor deelname aan de slotafstand. De zogenaamde superfinale. En op die manier nog een enigszins leuk allroundklassement... Uh, uh, kan uh, neerzetten bij dit wereldkampioenschap. Ik kijk nu trouwens naar de A-finale op de 1500 meter. Dus de, het antwoord op de vraag komt zo over zes wie er met de eerste wereldtitel aan de haal gaat. Nou, misschien wel Kim Boutin. Die was heel erg goed al op de Olympische Spelen. Heeft daar uh, veel medailles in de wacht gesleept. Vooral bronzen medailles. Boutin namens Canada in haar tuin, op haar thuisbaan aan de leiding. Maar ze reed aan de leiding. Moet in verleden tijd gaan praten. Want min Young Choi is naar voren gekomen. Een van de drie Koreaanse dames op deze uh, afstand in deze A-finale. En Choi is niet de minste. Want zij werd in Gangneung Olympisch kampioen op de 1500 meter. Leidt nu voor Boutin op diezelfde afstand. Suki Shim is de Koreaanse op de derde plaats. Dan hebben we ook nog Alan Kim. En die komt ook voor Korea uit. Prosfernova, Rusland. En UO uit Frankrijk Dat zijn de andere finalisten. Die laatste ligt er al behoorlijk ver af. Die komt niet meer in aanmerking voor een medaille. Laatste ronde gaan we in. Met Choi aan de leiding. Shim gaat op dit moment Boutin voorbij. Er komt een Koreaans 1-2 aan. De Olympisch kampioene Choi pakt de wereldtitel op de 1500 meter. Shim het zilver en Boutin, denk ik, de bronzen medaille eh, namens Canada. Zo dadelijk om kwart voor acht begint PSV tegen VVV. En ook Vitesse tegen Heracles. En nu is al bezig de tweede helft van Twente tegen Willem II. Amman? Ja, 1-1. 2,5 minuut na rust. 1-1 dus uh, verrassend toch wel geworden. Vlak voor rust door die prachtige kopbal van Thomas Lam. Uit de vrije trap van Adam Maher. Vanuit het niets van niets wezen op dat Twente terug zou komen in deze wedstrijd. Willem 2 was de veel betere ploeg. Maar ja, dit is voetbal. En daar kan dat zomaar gebeuren. Dat zo'n bal erin gaat tegen de verhouding. Het was een mooie goal. En uh, dat is nog steeds de stand. Die 1-1 stand. Drie minuten na rust. Niet gewisseld in de rust. Wel een keer in de eerste helft Noodgedwongen door Twente. Waar Holland naar de kant moest wegens een blessure. En Van de Heide hem heeft vervangen. Twente zal beter moeten... Dan in de eerste helft. Het slechte kan echt bijna niet. Want het leek echt nergens op wat de ploeg liet zien. De angst was voelbaar aan alle spelers. En met name bij doelman Joel Drommel. Forse ingreep nu trouwens uh, van, van de Lely. Krijgt hij daar een kaart voor van wie er mee? Nee, hij mag gewoon weglopen. Maar die Drommel, daar, daar krijg je echt uh, medelijden mee als je naar hem zit te kijken. Want je ziet gewoon dat hij bang is als er een bal zijn kant op komt. Dan, dan, dan zie je aan hem van, oh nee, wat moet ik nu? En hij laat ook alles los. ...probeert alles in twee instanties op te lossen. Hij mag wel blijven staan gewoon... ...en hopen dat hij over die zenuw en die angst is heengekomen... ...dat hij nu wat stabieler onder de lat staat... ...die doelman van FC Twente. Want hij zal nog een helft moeten... ...in de vrieskou hier in Enschede. Vrije trap voor Willem II. Nog eentje na die vrije trap die ze kregen... ...na die overtreding van de Lady zijn ze nu vijf meter opgeschoten. Staat Tom Haaien achter de bal... En die bal ligt op exact dezelfde plek als vlak voor rust toen Maher die vrije trap nam die door Lam werd binnengekopt. Daar komt de vrije trap van Haaien. Nu wordt die weggekopt achterin bij Twente. Opgevangen wel door Willem 2. Als Willem 2 hier wint dan is het echt weg uit de degradatiezone. En dan kan het uh, opgelucht ademhalen en wat vrijer gaan voetballen. Nog wat vrijer de komende weken. Voor Twente geldt dat natuurlijk niet. Die moeten gewoon... Elk punt pakken wat ze kunnen pakken. Vooralsnog staan ze op 1, 4 minuten na rust. Want het is gelijk 1-1 in Enschede bij Twente Willem 2. Over 9 minuten begint in Eindhoven PSV tegen VVV. PSV moet laten zien dat het een incident was afgelopen weekend. Die 5-0 nederlaag tegen Willem 2. En Andy Houtkamp, er is een donderspeech geweest van Philip Cocu. Heb jij ook afgevraagd hoe dat eruit ziet? Ja, ik, ik probeer me daar iets bij voor te stellen. Ja. Maar, maar ik, ik kan me daar eigenlijk niet zoveel bij voorstellen. Uh, nou, hij heeft in ieder geval geluk wat betreft uh, zijn opstelling. Want hij heeft uh, twee man weer terug. Die er vorige week niet bij waren. Irving Lozano, de topscorer met 13 doelpunten. Stelt in plaats van Pereiro en Jorrit Hendricks. toch wel belangrijk. Uh, bank zit er aan het begin van het seizoen. Maar nu dus, uh, uh, nadat hij geschorst was, terug in de basis. In plaats van Lucas die vorige week rood kreeg en geschorst is. Op weg naar het 24. De kampioenschap. Dus dat kleine hikje. Eh, vorige week. Maar dat was wel een flinke hik. Want eh, 5-0. Dat deed pijn. En eh, PSV wil dat natuurlijk rechtzetten. Eh, volgende week ook nog. Of over twee weken. Nak thuis. Dus ja. Dat zijn twee wedstrijden. Die gewonnen moeten worden. Want 28 wedstrijden op rij. Niet verloren. Van VVV. Dan doe je het goed. Eh, wat VVV betreft. Prachtig. Heel mooi. Lief verhaal. Van eh, T. Die er niet bij is. De spits van VVV. Omdat die stamcel donatie doet in Duitsland. Iets waar hij al op zijn achttiende mee bezig was. En nu acht jaar later is zijn bloed dermate belangrijk, of zijn uh, ja, stoffen dermate belangrijk, dat hij uh, bij iemand stamceldonatie kan doen. En er dus niet bij is, ook heel goed van VVV, ja. dat ze daar uh, uh, ja, die jongen gewone week vrij hebben gegeven. Uitstekend. goede zaak. Perfect. Uh, hou ik van. In de spits nu, Ralf Zeuntjes. Want ja, er is geen spits meer. Kastelen speelt. Ze hebben een hele magere bank. Met eigenlijk maar twee jongens die eredivisie waardig zijn. Roel Jansen en uh, Jens Jansen. En voor de rest een paar jeugdspelers. Maar uh, vooraf werd er al gezegd, nou, die hoef je eigenlijk niet te verwachten. En nog een keeper. Een reservekeeper, Delano van Krooi. En als je dan kijkt, uh, uh, ja, ik zei het al, TIE voor stamceldonatie naar Duitsland. Opoku, Dekker, van Brugge geblesseerd. Een paar spelers die weggegaan zijn in de winterstop. Uh, maar ja, 33 puntjes. Ze zijn zeker van uh, eredivisie voetbal volgend jaar zes wedstrijden wel, op rij niet gewonnen. De laatste overwinning was de 0-1 in de Kuip tegen Feyenoord. Dat was een uh, hele goede overwinning. En de laatste keer dat ze punt pakten tegen PSV is ook al heel lang geleden. Dat was 3-3 in 2009. En voor de laatste overwinning, dan moeten we echt heel lang teruggaan. 1976 in Venlo. Ton won VVV met 2-0. In Venlo eerder dit seizoen was het 5-2 voor PSV. Na een 2-1 voorsprong voor VVV. Maar toen kreeg Gerald Promes, die nu ook weer in de basis staat, rood in die thuiswedstrijd. En werd het toch nog 5-2 voor PSV. Kijken of ook die uitslag zo'n beetje bereikt kan worden bij PSV. En we hebben goede hoop op. Zo dadelijk nog een minuut of zes. Dan begint die wedstrijd. Nu uh, in de baan weer op het WK shorttrack. Track. Schinkie Knecht voor het sprokkelen van een paar puntjes, Sebas. Twee of één punt inderdaad. Meer zit er niet in. Uh, voor Knecht en zijn uh, metgezellen. Zijn concurrenten in deze B-finale. Hetzelfde recept dus als bij uh, de vrouwen zojuist. Zes, dames gaan, of zes heren gaan dadelijk daar finale rijden. En de nummers één en twee van deze B-finale pakken nog een paar puntjes mee. Knecht rijdt hier in een heat. Die behoorlijk sterk bezet is. Want de drie wereldkampioenen van de laatste drie jaren rijden hierin. Knecht 2015, Tian Yuhan uit China. Werd het het jaar erop. En vorig jaar ging de wereldtitel naar de Koreaan Chira en die is ook veroordeeld tot het rijden van deze B-finale. Dus wat dat betreft is het een enorm sterk bezette B-finale... waar Knecht op dit moment als vierde rond schaast, als we de laatste zeven ronden ingaan. Ook de nummer vijf van het WK van vorig jaar doet nog eens mee. Een van de sterke Hongaarse broertjes, uh, Liu. Dit is Xiaowang. Liu op papier de minste van de twee. Maar deze heeft er ook al uh, menig goed resultaat laten zien. Goed resultaat geboekt dit seizoen in de Wereldbekers. En natuurlijk ook op de Olympische Spelen... waar de Hongaren perfect reden op de uh, aflossing. Knecht in vierde positie. Probeert naar voren te komen nu buitenom bij Liu maar dat lukt niet. Probeert wat andere lijnen te rijden maar binnendoor is er ook geen gaatje terwijl Ren de koppositie heeft ingenomen voor zijn landgenoot voor Han. Dat zijn dus de twee Chinezen in deze B-finale. Dan komt CEO ook nog eens naar voren. De wereldkampioen van Rotterdam van vorig jaar waardoor Sinky Knecht nu de laatste twee ronden ingaat. Als de nummer vijf wel weer nee dat lukt niet. Niet voorbij aan CEO en zo vrees ik dat er geen enkel punt behaalt Gaat worden door Sinki Knecht op deze 1500 meter. Nee, hij geeft het al op. Er wordt nog wel gevallen door uh, Tian Yuan. Is dat namens China waar uh, de eerste twee plaatsen zitten? Er voor Sinki Knecht bij lange na niet in. Geen punten voor Knecht op de 1500 meter. Een goed resultaat in het allround klassement op ja. dit WK. Dat is eigenlijk al onmogelijk. Want op de 500 meter doet hij dus al niet meer mee. De fut lijkt er een beetje uit. Vind je dat ja, ook? Ben ik, uh, ben ik met je eens. Inderdaad, ja. ja, ja de, uh, na het EK. He, waar hij alle titels behaalde die te winnen vielen... is het gewoon allemaal ietsje minder graande spelen. Natuurlijk die hele mooie zilveren medaille op deze afstand op de 1500 meter. Maar daarna zakte hij er ook een beetje weg. En inderdaad, het uh, lijkt een beetje op alsof de fut eruit is bij Knecht. De tweede wedstrijd die zo dadelijk aftrapt om kwart voor acht... is die in Arnhem tussen Vitesse en Heracles. Twee ploegen die graag Europees uh, willen. En voor Heracles wordt het uh, aanhaken en voor Vitesse... Oppassen dat het niet uh, onnodig punten laat liggen, denk ik, hè, Richard van der Made Heb jij verrassingen in de opstelling? Ja, ik denk het uh, eigenlijk wel. Jeroen Houwe is namelijk uh, de keeper van Vitesse vanavond. En Remco Pasveer is gepasseerd door trainer Henk Vrezer. Het was de afgelopen dagen hier een hoofdpijndossier... bij Vitesse de kwestie. Pasveer veel blunders gemaakt. Ook vorige week in de wedstrijd tegen FC Utrecht weer 5-1 nederlaag. En ook daar zag Pasveer er opnieuw niet goed uit. En voor Frezer was de maat vol. Hij gaf gisteren zelfs beide keepers... zowel Houwen als de ervaren Remco Pasveer een spreekverbod om met de media te praten. En een paar uur voor de wedstrijd werd bekend dat Jeroen Houwen dus vanavond... in het doel staat bij Vitesse. En als we Jeroen Houwe zeggen, ja, dan moeten we toch uh, denken. Vooral aan dat moment op 19 november vorig jaar in die uitwedstrijd tegen FC Groningen. Een terugspeelbal van uh, Dabo, de rechtsback. En Houwe die, uh, ja, die durfde die bal niet te pakken. Het werd uiteindelijk een uh, eigen doelpunt van Dabo. Omdat uh, Houwe dacht van, ja als ik die bal dan vang, dan krijg ik een rode kaart. Hij was niet goed op de hoogte van de spelregels. Want het was uh, gewoon anders als hij hem had gepakt. Een indirecte vrije trap geweest. Nou ja, op dat moment werd Houwen Houwe natuurlijk een bloeperheld op YouTube. Pas weer keerde terug. En nu is er dan voor Houwe opnieuw een kans om zich te bewijzen. 22 jaar is hij een Limburger sinds 2014 actief bij Vitesse. En vanavond dus onder de lat. De spelers van Vitesse en Heracles komen nu het veld op van de Gelderdoom. De mensen hebben vanavond uh, geluk Want het dak is dicht. Ja, dat uh, heb je hier in de Gelderdoom. Dan druk je op een knopje en dan kan het zo... Uh, ...dicht worden geschoven en dus uh, is het uh, comfortabel zitten hier gewoon. Ook voor mij op de perstribune. Heracles, één wijziging ten opzichte van vorige week toen op vrijdagavond werd gewonnen de derby van het oosten tegen FC Twente 2-1 Wuitens staat vanavond in het hart van de verdediging dat heeft te maken met een blessure bij Wout Droste te veel last van zijn hamstring en hij is er dus niet bij en ook bij Vitesse behalve Jeroen Houwen een andere doelman dus ook het debuut in de basis van Vatsev Lav Karafayev ja, de Russische invloed die al jaren hier achter de schermen natuurlijk nadrukkelijk aanwezig is. Die begint nu ook op het veld wat nadrukkelijker te worden. Volgend jaar natuurlijk hier ook een Russische trainer. Zo werd afgelopen week bekend met Leonid Slutsky. En nu dus ook Vatshevlav Karafaev als rechtsback in de basis bij Vitesse. De wedstrijd staat onder leiding van Allard Lindhout. En we gaan hier over een paar minuten beginnen in het Gelderdoog in Arnhem. Inmiddels al een kwartiertje bijna in de tweede helft. Twente, Willem 2 Is Twente beter dan voor rust allemaal? Ja, wel iets beter als Sahedi nu bij een 1-1 stand. De combinatie gezocht met Boer uit de draai. Nee, afgeven op Jensen. Die moet er zijn. Hij schiet hem op een verdediger van Willem 2. Op Simikas, die zich in de baan van dat schot gooit... En daardoor die poging van de nog blokkeert en de 2-1 voor Twente voorkomt. Willem 2 blijft wel de betere ploeg. Kreeg ook een enorme kans via diezelfde Simikas. Gewoon een voorlangs. Kombal nu van Boeren en wel een Reuter kan die bal voorlangs laten gaan. Maar Twente wat meer drang naar voren. Ik zie ook wat minder angst in de ploeg. Of nou ja, die angst is er misschien wel, maar die verlamde ploeg misschien wat minder. Het uh, begint bij Vlaag op voetbal te lijken. Wat FC Twente laat zien. En het tempo in die tweede helft aan beide kanten is omhoog gegaan. Maar Willem II is nog wel in mijn ogen de betere ploeg. Die Simikas is echt wel de man van de wedstrijd tot nu toe. Die openen de score en die is sowieso aanvallend heel belangrijk. De hele tijd diep op de helft van Twente te vinden. En nu dus ook weer bij het blokkeren. Van dat schot van Jensen is hij belangrijk defensief. De doeltrap van Wellenreuter. En daar gooien wat spelers zich in dat duel op het middenveld. Die komt daar dan als winnaar uit. Het is Peet Bijen. Achterin voor FC Twente. Die speelt de bal terug richting Drommel. Iets zelfverzekeren. Joel Drommel naar rust. De doeltrap is weer niet goed. Die wordt ingeleverd bij Latschman. Centraal aanverdering van Willem II. Voorheen Twente. Nu vraagt Boer aan zijn ploeggenoot om mee te komen helpen om te jagen. Om het balbezit af te snoepen van Willem II. Dat lukt niet. Maar Willem II gaat wel heel snel naar voren spelen. Naar Frans Sol. Die speelt de bal. Rienstra probeert nog te corrigeren. Lukt niet. En daar is Twente weer. Twente groeit in de wedstrijd in de 60ste minuut. Gesteund ook door het publiek. 30.000 man sterk in de voor het eerst sinds 2013 uitverkochte Grolsveste. 30.000 man bij de nummer 17 van de Eredivisie. Dat past niet bij de status van FC Twente, maar het is wel het jaar wat Twente beleeft. Een rampjaar en dat kan heel rampzalig uitpakken. Als dit nog heel lang zo doorgaat. Een overwinning zou in dat opzicht ontzettend helpen. Nu Assaidi, Maher en dan terug naar beien. En zo gaat de Twente achterin weer opbouwen. Maar het ziet er absoluut beter uit bij de ploeg van Gertjan Verbeek dan Voorheus. Er gaat nu weer een bal naar Assaidi. Die gaat op de grond liggen. die naar nou, mij vindt het niks. Doeltrap voor Willem 2 voor Wellenreuter. En na exact een uur in Enschede is het nog steeds 1-1 bij deze kraker. Onderin tussen Twente en Willem 2. Zojuist begonnen PSV, VVV en die. Min 3 graden, 0-0 de stand. 1 minuut gespeeld en PSV balbezit. Mag je ook verwachten. De eerste bal voor het doel wordt aangeraakt door Promes. De verdediger van VVV en levert de hoekschop op voor PSV. Zei het al, nog... Uh, geen kansen, nog geen doelpunten uh, geweest. Ik vind het altijd leuk met dit soort weer. Om te kijken wie hier allemaal met uh, korte mouwtjes speelt. Nou, het zijn er niet heel veel. Ik zie Izim op Merin. Ik zie ook uh, uh, Daniel Schwab met uh, korte mouwen. Aan de kant van PSV. En uh, Russeler bij uh, uh, VVV. Mooi moment voor de wedstrijd. Uh, hoekschop levert niks op. Wordt over de zijlijn uh, getrapt door VVV. Omdat hij te kort is genomen. Mooi moment voor de wedstrijd. Dan gaan er altijd kinderen aan de hand van de spelers het veld op. En ze hadden allemaal een prachtig t-shirt aan. Met op de achterkant de achterkant wordt stamcel donor. Volg Lennart. Die, uh, volg Lennart stond er aan de voorkant. Mooi. En uh, uh, iets van beide clubs is dat. Overigens, wordt is uh, voor zover ik weet met DT, maar dat terzijde. Uh, balbezit voor VVV, het stond uh, op de reclameborden uh, met WORD. Balbezit voor PSV, bal gaat even terug richting Jeroen Zoet via Brunet. En dan gaat de bal weer naar voren, wordt opgevangen achterin. Nou, moeizaam door Russelair, die moet al snel zijn, doet dat ook. Brengt de bal naar de linkerkant richting Romeo Kastelen en Torino Hunten. Uh, Hunten komt niet aan de bal, ook in tweede instantie niet... want PSV heeft weer overgenomen met uh, Lozano aan de linkerkant... Die is natuurlijk fris. Krijgt nu een enorme beuk van Hunten. En uh, Jusse heeft uh, daarvoor gefloten en een vrije trap gegeven aan PSV. Halverwege de helft van VVV. Bijna drie minuten gespeeld. Als de bal dus aan de rechterkant van het veld ligt. Een meter of zes van de zijlijn vandaan. Halverwege de helft van v VVV. Uh, gaat de vrije trap genomen worden vanaf die rechterkant. Eens kijken wat dat uh, kan opleveren voor PSV. Lozano achter de bal. Die gaat hem erin uh, mikken. Zwaap probeert te uh, koppen. Lukt niet omdat de bal weggekocht wordt door Labille. Maar wel weer opgevangen wordt door PSV. PSV via Ramselaar uh, doet het uh, moeizaam en moeilijk. Want daar uh, kan niemand iets mee. Ja, VVV die zullen gaan counteren. Gaan het proberen in ieder geval. Het staat 0-0. De counter is er alweer uit. Want PSV heeft alweer balbezit. En ook begonnen is Vitesse. Heracles Richard. Vijf verschil. Vijf punten is het verschil tussen beide ploegen. Het is 0-0 in de Gelderdoom in Arnhem. Vitesse al één kans gehad na een corner van Mason Mount. De kopbal van Linsen in het zijnet. Uh, hij de topscorer bij Vitesse en ook nu weer aan de bal. Korte combinatie over de linkerkant met uh, Navarone voor. scoorde in de laatste twee wedstrijden weer uh, terug na een uh, blessure... die hij uh, eind december opliep in de wedstrijd tegen PSV. En de laatste weken doet uh, voor het uitstekend op het middenveld. Heracles Almelo dus de tegenstander. Vanavond... Uh, in het blauw doet het uitstekend onder leiding van de, de vertrekkend coach John Stegeman. Hij volgend seizoen de coach van Go Ahead Eagles. Heeft hier ook een verleden speelde... Ooit bij Vitesse. Zijn beide zoontjes spelen ook in de jeugdopleiding. En het is hem veel waard, natuurlijk, vanavond. een overwinning tegen Vitesse. De vrije trap gaat nu komen van Berens. bal draait in het strafgebied, wordt gekopt. En dan een vrij makkelijke save voor Castro. De keeper van Heracles. Na vier minuten, dus 0-0. Castro kijkt vervolgens of hij de bal verder gaat wegtrappen. Maakt wat armgebaren richting de centrale verdedigers, die schuiven nu op. Richting de middenlijn. En dan komt er inderdaad een lange bal richting Cuvas. Vier goals gemaakt. Elf assists. Al de bal op het hoofd van uh, Miasca, de centrale verdediger. En dan ploft hij neer in de middencirkel. Is het mezen Mount. Die is natuurlijk handig. Is twee man kwijt. Gaat richting het strafstopgebied van Herakles. Maar wordt dan aangetikt door een speler van Herakles. Dat is uh, Monteiro. En dus komt er een uh, vrije trap op een meter of uh, 30 van het doel. Herakles vooral in thuiswedstrijden heel sterk uit. Gaat het allemaal wat minder. Twee weken geleden Pas de eerste overwinning buiten Almelo... Dat was in het duel met Rode JC. 3-0. En verder slechts drie gelijke spelen. 30 punten thuis, 6 punten uit. Maar Herakles is. Uh... Eigenlijk al wel helemaal veilig. En dat is natuurlijk prima. Zoals John Stegeman het ook dit seizoen weer bij Heracles doet. En nu nog maar hopen dat je ook die play-offs om Europees voetbal haalt. Dat zou maar zo kunnen nog voor de ploeg dus uit Overijssel. De corner gaat komen van Navarone voor voor Vitesse. Bal wordt weggekopt door Wuitens. Hij dus voor de geblesseerde Drosten. Bal wordt opgevangen door Voor. Die slingert hem nog maar eens in het strafsoepgebied. Bal gaat niet over de achterlijn. En belandt dan helemaal aan de rechterkant in de hoek. Bal gaat eventjes terug naar Karafaev in de basisvoering eerst bij Vitesse, 22-jarige Rus... met een contract voor 3,5 jaar bij deze club. En dan is het Heracles, dat probeert eraf te komen. Dat gaat allemaal wat moeizaam. Nu, via Prupper, wordt de bal dan weer ingeleverd bij Serrero. Zes minuten bijna gespeeld, 0-0 bij Vitesse, Heracles, Almelo. Het zijn ontzettend dure punten die te verdienen zijn vanavond in de grolsvesten. Um, ja, één puntje heeft Twente eigenlijk niet zo heel veel aan, hè? Nee, nee, nee. Dat moet echt gewonnen worden. Dat uh, zou dan voor het eerst zijn sinds december. Vrije trap nu voor Willem 2. Het is 1-1. En die vrije trap die, uh, is niet goed. Want die gaat richting doelman van Twente Drommel. Die vangt dan ook op. 12 december. De laatste overwinning van FC Twente. Ook de enige in 17 wedstrijden in de Divisie onder Gert-Jan Verbeek. Dat zijn dramatische cijfers natuurlijk. Dat was toen uh, bij NAC. Ze won natuurlijk wel in de beker nog. Van Ajax onder andere hier in Enschede. Maar in de competitie dus alleen van mak gewonnen. Onder leiding van Verbeek die het overnam van Haken. En die heeft het in de retrospectief natuurlijk helemaal niet zo slecht gedaan. De man met de beste cijfers dit seizoen bij Twente is Marino Puzic. Die het even als tussenpauze overnam van Haken voor Verbeek kwam. Want die had nog wel een paar overwinningen te noteren. Of eentje althans. En ook nog een gelijk spel. En dat is goed wat Poesies deed. Verbeek heeft het een stuk lastiger. Nu Willem II probeert in de aanval te gaan. Maar wel gaat over de zijlijn. En Cuevas, een van de minsten bij Twente, mag de ingooi nemen. Doet dat aan de linkkant van het veld. We zitten in de 67 e minuut. Net opnieuw een kansje voor Willem 2, Voor spits Frans Sol. Maar die kopte de bal in de handen van Drommel Sol. Met korte mouwtjes spelend. Dat Spanjaard, dat is toch wel opmerkelijk. Rienstra de ander. En ook de Fin, maar daar verwacht je het van Frederik Jensen. Ik doe het met korte mouwen vandaag in Enschede waar het echt ongelooflijk koud is. Koevas voor Twente aan de linkerkant inspelen. Die bal op Acidi Die komt er niet aan. Boeren probeert te herstellen. Maar Liefting goed gedaan weer hoor voor Elmo Liefting. Die herstelt dat goed. Uiteindelijk krijgt hij net niet de bal bij een ploeggenoot. en het is het Gertjan van Verbeek die snel meegeeft op Koevas. Die zo kan gooien. Verbeek met een schitterende creatie op zijn hoofd. Het uh, houdt het midden tussen een pet en een muts. Maar het ziet er erg koddig uit nu. Twente met Asaidi in het 16 meter gebied. Maar verspeelt de bal aan Lewis. En die gaat via Haaien weer in de haven voor Willem II. Het is een leuke tweede helft. Omdat het aan elkaar gewaagd is. Omdat het tempo hoog ligt. Goede opening van Haaien op Simikas. Die linksback. Wie heeft die mee? Drie mensen. Onder andere Rienstra, Sol. Elhan Kouri. De bal gaat naar de linkerkant. Rienstraal opnieuw. Maar dan doet hij er onvoldoende mee. Rienstraal die ook goed speelt vorige week tegen PSV. Hij maakte twee goals. Sol de andere drie. Willem 2 houdt wel de bal in de ploeg. Nu wel via Frans Sol. Goede sliding op de bal dan van Beien. Zo kan Twente weer komen. In de counter met Aceidi. Op de helft van Willem 2. Het is 2 tegen 2 als hij opschiet. Maar dat lukt hem niet. Hij moet inhouden. Hij heeft nog wel de bal aan de voet. Aceidi. Maar dan nee, even Willem 2. Zo lijkt het genoeg mensen terug. Toch niet. Want Twente kan door met Jelle van der Heijde. de Heijden. Halverwege de van Willem 2. Hij loopt door richting. De strafstopstip krijgt de bal bij Tom Boeren. Net buiten de 16 meter. Boeren naar Van der Heijden. Maar daar lijkt het te stokken. Nee, Van der Heijden toch. De bal gaat naar Koevo's aan de linkerkant. Voorzet van was Jensen gaat de lucht in. Hij kan niet komen. Willem 2 verdedigt uit. 1-1 in de 68e minuut in Enschede. Hoog tempo: ook gewenst in Eindhoven. Want dan blijven ze warm, Andy. Ja, terecht overigens even iets rechtzetten. Uh, ja, het is alweer uh, ruim 40 jaar geleden dat ik uh, mijn studie Nederlands deed. Ik weet wat je gaat uh, zeggen nu, ja. Ja, ja. wordt word zonder thee ja. in de gebiedende wijs is, uh, is goed. Ja. En dus uh, excuses daarvoor. Daaraan. Ik ben beetje... het met je eens. staat heel raar. raar. Ja. Ja, ja, ja. Maar jij wordt natuurlijk met DT. Maar goed, uh, dat gezegd hebbende, uh, zitten we in de wedstrijd tussen PSV en VVV. Staat nog altijd 0-0. Uh, wel kansen gezien. Aan beide kanten overigens. Een hele grote voor promes voor VVV. En een schot, goed schot van Bergwijn. En een kobbel van de Jong. De Jong die nu de bal voor het doel probeert te krijgen is te laag. Kan uh, door Russler uit de verdediging worden weggewerkt. En opgevangen weer door PSV. PSV is uh, meer in balbezit. Maar VVV. Komt er regelmatig gevaarlijk uit. Nu aan de linkerkant is het Brenet die de bal in de voeten van Bergwijn speelt. Terug naar Brenet en dan uh, weer terug naar uh, Bergwijn die zo in vorm is de afgelopen weken en uh, ook regelmatig scoort, gaat de bal naar Hendricks. Ja, die heeft vaak het zicht naar achteren, dat deed hij nu ook. Maar daar uh, brengt hij toch uh, zijn tegenstander mee van Krooi in het uh, bos. En dus blijft het uh, spel voor PSV. Nu aan de rechterkant met Arias, die de bal binnen doorgeeft op Ramselaar. Ramselaar doet net alsof hij gaat schieten, maar brengt hem terug naar Arias. Arias trekt dan naar binnen, kan hem kwijt bij Hendricks, doet dat niet. Nou, nog altijd balbezit voor Arias en dan uh, probeert hij hem door te spelen. Is geen goede bal en dan... Kan VVV gaan counteren. Maar dat gaat te langzaam. 0-0. Arman. Frans Sol brengt Willem 2 op een 2-1 voorsprong. Het gebeurt dan toch. Weer een goede actie van Costa Simicas aan de linkerkant. Zijn voorzet gaat richting Sol. En de topscorer van Nederland. Want dat is hij nu. Draait zichzelf knap vrij en schiet binnen onder drommel door. En het feest is groot. Bij de Willem 2-spelers zelfs Wellen Reuter maakt helemaal de oversteek van de andere kant van het veld. Om het feest te vieren met de Willem 2-spelers. De 14e goal van dit seizoen van Frans Sol en Twente. Weer helemaal terug bij af als ze dus terug waren in de wedstrijd door die kommel van Lam Voorus voor us. Een hele grote kans creëerde vlak voor deze goal van Willem 2. Prachtige actie van Maher. Slalomactie kreeg hij de kans om binnen te schieten maar schoof hij er wel naast. En in de tegenstoot is het dan eigenlijk gewoon Raak Sol. Veertien goals nu al voor de Spanjaard. En het is 2-1 voor uh, Willem 2 in Enschede. Tiger Owini gaat nu in de ploeg komen bij Twente. Hij uh, lost Assaidi af die uh, net terug is van een blessure en geen hele wedstrijd kan spelen. Maar is het genoeg voor Twente om dit nog om te draaien? Ze moeten eigenlijk winnen, maar ze staan met 2-1 achter. Sharon van Rouwendaal en Ferry Weertman zijn het wereldbekersseizoen in het open waterzwemmen goed begonnen. Olympisch kampioenen zijn ze allebei van Rio in 2016. Ze wonnen in Doha meteen de eerste wedstrijd van het seizoen over 10 kilometer. En voor Weertman was dat zijn eerste wereldbekerzegen. De volgende wedstrijd voor open waterzwemmers is op 20 mei. Op een best wel aardig plekje voor de kust van de Seychellen. FC Twente, Willem 2 staat dus 1-2. En bij de wedstrijden die om kwart voor acht begonnen is nog niet gescoord. PSV, VVV en Vitesse tegen Heracles staan nog 0-0. Okay. Ja, en wow.